1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Europese beurzen zakken verder weg. Opstootjes in Egypte bij hervattingproces Mubarak. En Europa wijst homoseksuele asielzoekers vaak af...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 De AEX-index in Amsterdam opende ruim 2% lager en stond rond de middaguur op een verlies van zo'n 3%. En ook de andere beurzen in Europa staan op verlies. In Egypte daar gaat het proces tegen oude president Mubarak weer verder. Buiten de rechtszaal wordt gedemonstreerd. Enkele honderden leden van de oproerpolitie voeren ch charges uit. Midden-Oosten specialist Nicole Vever volgt voor ons het proces.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 Over een half uur gaat een rechter in Frankrijk zich buigen over een medisch rapport over oud-president Jacques Chirac. Vandaag zou het proces tegen hem verder gaan, maar dat is nu onzeker geworden. In Parijs correspondent Ron Linker. Eh, Ron, waarvoor staat Chirac terecht? Nou, Chirac staat terecht wegens fraude, omkoping. Hè. Voordat hij president van Frankrijk was, was hij ooit al eens burgemeester van Parijs. En in die hoedanigheid zou hij een aantal van zijn politieke vrienden... Zeg maar, fictieve baantjes hebben gegeven waar ze royaal betaald voor zouden zijn. Uit de gemeentekas en dat is illegaal. Hij staat terecht met negen anderen. Het is, een, het is een slepend proces waar heel veel aandacht voor is in Frankrijk. Want het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een Franse president terecht moet staan. Chirac hangt formeel een celstraf boven het hoofd van tien jaar. Maar iedereen gaat ervan uit dat als Chirac veroordeeld zou worden... dat hij dan een voorwaardelijke celstraf zou krijgen. Maar goed, hij schijnt ziek te zijn. Gaat het dan echt zo slecht met hem? Nou, de 78-jarige Chirac uh, zal inderdaad problemen hebben met zijn geheugen. Gisteren hebben zijn advocaten een brief geschreven aan de rechter... waarin ze schreven dat Chirac eigenlijk niet meer in staat is... om de rechtszaak bij te wonen of te volgen... Nou, vrienden van Chirac hebben in de media al gesuggereerd... dat de oud-president nauwelijks nog aanspreekbaar is. En ik moet zeggen, de hele dag zijn er beelden van Chirac op tv. Je ziet dat hij moeilijk loopt, dat hij ondersteuning nodig heeft... en dat als hij in de camera kijkt, ja, zijn blik een beetje afwezig is. Maar goed, ik ben natuurlijk geen medicus. Er zijn ook mensen die zeggen, het is wel heel toevallig... dat dat medisch rapport uitkomt, uitgerekend één dag... voordat de rechtszaak zou beginnen. Ja, nou, nu gaat de rechter zich erover buigen. Wat zou die kunnen besluiten, denk je? Hij heeft straks in principe drie opties. Hij kan vragen wat de advocaten van Chirac hem vragen. Dat de rechtszaak doorgaat, maar zonder Chirac. Dus dat zijn advocaten dan het woord voeren. Mm -hmm. De rechter kan ook besluiten dat hij meer bewijs nodig heeft voor dat ziektebeeld van Chirac. Dus een soort uh, contra-expertise zou je kunnen zeggen. Ja. Ten slotte kan hij ook concluderen dat Chirac gewoon simpelweg te ziek is om verder vervolgd te worden. Het laatste lijkt onwaarschijnlijk, al was het maar omdat dan de vraag natuurlijk blijft. Wat moet er met die negen andere verdachten gebeuren? Moet het afwachten, de zitting begint over een klein half uurtje. Oké, okay, we horen je later vandaag. Ron Linkert, dankjewel. Dit is het NOS Journaal, met Ewout de Jong. Homoseksuele asielzoekers worden vaak afgewezen op grond van vooroordelen en stereotypen. Dat gebeurt in heel Europa, ook in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het COC en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Volgens de onderzoekers is er sprake van een trend. Bijvoorbeeld, een, een, een homoseksuele man uit Iran wordt niet geloofd omdat hij zich niet nichterig gedraagt. Of een uh, lesbische vrouw uit Sierra Leone daarvoor niet gelooft dat ze lesbisch is, omdat ze niet weet welke straf daarop staat. En dat ze het artikelnummer niet weet, noemen Geregeld worden asielzoekers teruggestuurd met het advies hun seksuele geaardheid geheim te houden in hun land van herkomst. Minister Leers voor Immigratie en Asiel herkent zich niet in het beeld. Wel zegt hij dat het lastig is de geloofwaardigheid vast te stellen. Ballonvaders worden vriendelijk verzocht de komende zes weken niet boven de Veluwe te vliegen. Dat verzoek is gedaan door de vereniging Wildbeheer Veluwe, omdat het bronstijd is. Gerrit-Jan Spek is van Wildbeheer Veluwe. Meneer Spek, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom hebben die herten, het gaat om herten, waarom hebben die juist tijdens de bronstijd last van die luchtballonnen? Nou ja, de, de, de, de vraag... De, de eerste aankondiging is eigenlijk niet juist... we vragen die blondvaders niet de Veluwe te mijden... Mm -hmm. maar gewoon een, de hoogte aan te houden, die is afgesproken. En dat is nou hoog genoeg zodat je die branden niet hoort, toch? Ja, de, de, de, dus een hoogte waarbij die edelherten rustig op de hei blijven lopen. Nou, het is best wel een groot gebied, de Veluwe. Mogen ze dan ook nergens landen en moeten ze daar ver, ver boven blijven dus? Nee, dus de, de hoogte is uiteindelijk bepalend... We hebben ook mensen op de grond zitten die naar die beesten zitten te kijken. Mm -hmm. En als die zich ook niet aan de afspraken houden en er naartoe gaan lopen... dan ja, is de hei ook leeg. Ja. Dus de... Dus, de, dus, de... We hebben diverse vormen van, van recreanten. En, uh, dus de ballonvaarders is de informatie gegeven waar de belangrijkste bronsplekken zijn. En de vraag is om er rekening mee te houden. Dus we hoeven niet de andere kant op te vliegen, want dat wil ook slecht. Ja. Want als je in een start en het is oostenwind, dan ga je over de Veluwe. Dat, uh, ja. Ja, dat hou je niet tegen natuurlijk. Nee. Maar uh, hebben die, die herten buiten de bronstijd dan geen last van die uh, ballonvaarders? Ook. Mm -hmm. Ook, alleen uh, wat ik al zei: van uh, ja, bronsvoortplanting, dat is toch gewoon belangrijke, een belangrijke activiteit voor die beesten. Maar ook met name voor de mensen die daarvan genieten. Nou. En houden de ballonvaarders zich eraan? Ja, de, op, in die zin, het uh, is uit, eigenlijk voortgekomen uit uh, contact met het ministerie van Defensie. Mm -hmm. Want die hebben geen ballonnen, maar uh, helikopters. Ja. En als die te laag vliegen, dan, uh, dan is de hei ook leeg. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk al jaren contact mee en daarvoor hebben we ooit die bronskaart gemaakt van waar zijn nou de gebieden waar we op moeten letten. En die hebben we dus van het jaar, of vorig jaar voor het eerst ook naar de belandvaarders uh, toegedaan, want daar hebben ze die kennis ook. Ja. En als je dat weet, ja, dan kun je er rekening mee houden. En uh, heeft u al resultaat gemerkt? Helpt het? Ja, dus het aantal klachten is, is uh, ik, ik hoor eigenlijk niks. Okay. Dus ik dan denk ook dat het goed gaat. Dan zal het wel goed gaan, ja. ja. Goed, dank u wel voor uw uiteenzetting. Okay. Gerrit Janspek van Wildbeheerder ja. Veluwe. Ja.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 In Nederland zijn meer dan 650 coffeeshops, waarvan ongeveer een derde in Amsterdam.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 regio's zijn ontoegankelijk en het is ook niet duidelijk wat precies de situatie is van de mensen daar. Dat het droog geheerst, dat is duidelijk. Maar hoe slecht.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 En dan is er verkeersinformatie bij de AWB'ers John Bakker. Met een file op de A4 vanuit Amsterdam naar Delft voor knooppunt Diepenburg, drie kilometer. Hij heeft te maken met een ongeluk. Bij knooppunt Diepenburg is de weg nog steeds helemaal dicht. En een bericht van de spoorwegen: tussen Utrecht en Hilversum en tussen Utrecht en Bildhoven rijden geen treinen. De oorzaak is een stroomstoring en de vertraging meer dan een uur. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De Europese beurzen staan op fors verlies. Door de zorgen over de Europese schuldensituatie... en de vrees voor een nieuwe recessie... staan de koersen onder druk. En vlak voor de hervatting van de rechtszaak... tegen de verdreven Egyptische president Mubarak... zijn opnieuw opstootjes geweest. Homoseksuele asielzoekers worden in Europa vaak afgewezen... op grond van vooroordelen en stereotypen. En dat blijkt uit onderzoek van het COC... en de Vrije Universiteit in Amsterdam.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Gaan we het nog meemaken... dat er geen dierproeven meer nodig zijn om baanbrekende medicijnen te ontdekken? In het Radiodagboek deze week zanger en liedjeschrijver Maarten van Roosendaal. Hij staat samen met Paul de Munnik in het theater... met de show Heimwee naar de hemel. En muziek maken is voor hem als zuurstof om te ademen. Kijk, dit is gewoon mijn leven. Dit is, dat klinkt heel pathetisch, maar dit is het nou gewoon wat mij in leven houdt. Op het moment dat ik speel of zing, dan ben ik... Uh... Dan ben ik onderweg. En de, en de rest is gedoe. En dit is geen, dit is geen gedoe. En na half standpunt.nl de stelling dan. De regering is te laconiek over onze veiligheid op internet. Uh, die veiligheid van overheidssites kan niet worden gegarandeerd. Dat meldde de minister van Binnenlandse Zaken, Donner. Afgelopen weekend: het bedrijf DigiNotar. dat de beveiliging verzorgt voor overheidswebsites. werd in juli gekraakt door hackers. En die maakte honderden beveiligingscertificaten na die de echtheid en betrouwbaarheid van websites garanderen. En daarmee is geprobeerd mails te onderscheppen. Het, uh, het is allemaal over ons heen gekomen. Dus vandaar de stelling: de regering is te laconiek over onze veiligheid op internet. Bent u het daarmee eens of oneens? sms dan naar 7070. U kunt uh, bellen. Gratis. Nummer 0800 1101. U mag ook stemmen op onze website: www.stand.nl. En als u twittert, doet dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. LUNCH Geneesmiddelen, kunstheupen en vaccins, veilig, want getest op dieren. Ook bij onderzoek naar ziektes, waarvan we de oorzaak nog niet kennen... zoals bijvoorbeeld kanker, komen proefdieren nog altijd goed van pas. Toch is er in het lab een hoop aan het veranderen. Nederlandse dierproefdeskundigen komen daarom vandaag bijeen... om te praten over de toekomst van hun vak. Want hoe lang is het nog ethisch houdbaar om dieren te gebruiken... voor het welzijn van mensen? Hoe beperk je het lijden en wat zijn de alternatieven? En lunch vraagt zich dus af, kan de wetenschap eigenlijk zonder proefdieren? Ik vraag dat aan Jan Langermans, hij is hoofd Animal Research bij het Apencentrum in Rijswijk. Dag meneer Langermans. Goedemiddag. Um, eerst even over uw werk, wat, wat doet u eigenlijk precies? Ik bedoel, ik, ik specifiek over het instituut? Want... Ja, ja, wat u daar doet en met name ook het instituut natuurlijk. <laughs> ja, als hoofd van de afdeling zorg ik voor dat uh, uh, alles wat betre met betrekking tot de dieren in ieder geval in uh, goede banen wordt geleid. Dat alles... Uh, keurig volgens de regels gebeurt en dat we zo optimaal mogelijk dieren huisvesten en gebruiken die we hier, die we hier hebben. Ja. Maar die dieren die u daar hebt, die worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek? Exact, dat zijn proefdieren en die gebruiken we voor uh, louter en alleen voor wetenschappelijk onderzoek. En, en moet u dat zelf ook wel eens doen? Ik stel me zo voor dat die, dat die beesten dan een spuitje krijgen. Moet u dat wel eens daadwerkelijk zelf doen? Nou, nou, we hebben mensen die, dat, die daar specifiek voor opgeleid zijn. Um, ik heb zelf wel in het onderzoek gezeten, maar zit nu veel meer in het management van het geheel. Um, we hebben daar uh, voor dat hele specifiek werk hebben we getrainde mensen. Ja. Proefdiervrij heeft vorige week het zogenaamde V-team gelanceerd. Daar bent u van op de hoogte natuurlijk. Het team dat de, ja, de proefdiervrije precies. wetenschap stimuleert. Ja, absoluut. Um, zagen die nu aan uw stoelpoten? Nee hoor, helemaal niet. Ik denk dat wij met z'n allen streven naar een uh, proefdiervrije wereld. En uh, als het even kan, dan, uh, dan zouden wij dat ook heel graag hebben... dat we ze helemaal niet meer nodig hebben. Kijk, ja, We zijn hier om het doen van onderzoek. En uh, het is voor ons van belang om onderzoeksvragen... die betrekking hebben op onze gezondheid en op ons welzijn... om die te beantwoorden. En uh, het, we, helaas hebben we daar nog proefdieren voor nodig. Maar als er alternatieven voor zijn, heel graag. Ja, want die directeur van die stichting zegt... dierproeven zijn gebaseerd op technieken en inzichten... die hun beste tijd intussen wel hebben gehad. Nou, ik denk dat... Dat wel heel erg kort de bocht is en daar ben ik het ook uh, niet mee eens. Ik denk dat we nog steeds niet zonder kunnen. Uh, er zijn nog steeds zoveel complexe uh, processen in het lichaam waar we ongelooflijk weinig van weten. Dat we uh, helaas nog steeds een, uh, uh, gebonden zijn aan een aantal uh, onderzoeken waarbij we proefdieren gebruiken. Daar waar nodig kunnen we natuurlijk alternatieven uh, ontwikkelen. Om alternatieven te ontwikkelen hebben we trouwens ook weer die kennis nodig omtrent alles wat er in het uh, lichaam gebeurt. Ja. Dus ook daar zullen we eerst nog het nodige onderzoek aan moeten doen. Want, want daar zeggen ze, hè, van, uh, je kan tegenwoordig met menselijke weefsels, die kan je nabootsen En uh, nou ja, dan hoef je die proefdieren niet meer te gebruiken. Nou, voor, voor een deel is dat ook wel zo. Maar dat geldt maar voor een zeer beperkt uh, aantal vragen. Je kunt natuurlijk geïsoleerde uh, weefsels pakken. Maar omdat we uh, zoveel interacties binnen, de, binnen het lichaam hebben, en dat geldt voor alle levende wezens... Um, waar, we, waar we eigenlijk nog heel weinig van weten... als je alles, alles met alles vergelijkt... Um, moeten we helaas nog die, die dieren gebruiken. Ja. Wat, wat ik denk, ik, en ook heel veel andere mensen niet snappen... is dat uh, bijvoorbeeld bij een aap kan je daar nog iets bij voorstellen... omdat die heel dicht bij de mensen staat, gewoon hoe, hoe die eruit ziet. Maar uh, ratten worden dan gebruikt? En hoezo is dat dan te vertalen naar, uh, naar, naar mensen? Nou, ik, ik denk, kijk, natuurlijk een, een proefdier... Elk proefdier is uh, een model voor wat we in de mens vinden. En duidelijk met de nadruk op model. Dus het is niet één op één te vertalen, altijd. Maar een aantal processen binnen dieren, en, en waaronder ook de mens trouwens... Uh, die lijken heel erg op elkaar en die kunnen we best wel uh, toepassen... ook met betrekking tot uh, vragen in de mens. Ja. Wat, wat voor alternatieven zijn er dan eigenlijk voor dierproeven? Als u zegt, van ja, maar dat die, die weefsels, dat is toch ook nog niet alles... en uh, uh, ja, we zullen tot die tijd die dieren moeten gebruiken... Als u heeft over alternatieven heeft, natuurlijk denk ik, het liefst aan, aan computermodellen... of aan uh, uh, uh, zeg maar het laboratorium, met reageerbuisje. Dat, dat, dat klinkt uh, trouwens ook wel weer eng, hoor. Ik snap dat van die dieren ook wel, maar als u dan achter de computer gaat zitten... en denkt van, nou, we doen wat bij elkaar en dat, dat zal het dan ongeveer moeten worden... dan is het nou, dus nooit op een levend wezen getest. Nou, exact. dus dat, dat is ook precies het probleem op dit moment. En je moet heel goed weten wat dan, uh, dat het allemaal klopt. Een model, ook dat weer is een model, en dat kan behulpzaam zijn bij het verminderen van het aantal dierproeven, absoluut. Maar op dit moment hebben we als proof of principle altijd nog een levend wezen nodig. Nou, we hebben als maatschappij ook voor gekozen dat we uh, wel steeds meer willen, maar steeds minder risico accepteren. Dus steeds minder uh, accepteren dat er in de mens wat misgaat. En daarom testen wij heel veel... Niet wij hier, maar gewoon in het algemeen testen we heel veel nog op dieren. Mm. En om een heleboel dingen te weten te komen van... klopt het nu wat we allemaal doen in dat uh, reageerbuisje of in dat uh, computermodel... zullen we ook nog uh, een aantal testen in, in een levend model moeten uitvoeren. Ja, nou, nou heb ik begrepen dat hier die niet altijd alleen maar gebruikt worden voor medische tests. Hè? Uh, sociale psychologie, muizen. Ja, daar red je ja. toch geen levens mee, denk ik dan, of, of wel? Nou, ook daar zijn natuurlijk een aantal zeer ernstige uh, ziektes die uh, bij de mens zijn. Ik bedoel, psychiatrie zou ik toch niet uh, willen zeggen als een, een wetenschap die zich met niet levensbedreigende of invaliderende ziektes bezighoudt. Um, dus ook daar moeten we nog steeds een heleboel dingen ontdekken die we niet altijd in de mens kunnen uh, onderzoeken. Dus vandaar dat we daar ook, ook daar een aantal diermodellen voor gebruiken nog. Ziet u wel een verschuiving in het aantal dierproeven dat worden gedaan? Nu onder invloed dus van de computer, waar je dus veel meer mee kan. Is, ja. dat, is dat nu minder dan bijvoorbeeld tien jaar geleden? Het is uh, absoluut afgenomen. De laatste tijd zien we natuurlijk een beetje stabilisatie van het geheel. Dat komt ook omdat we steeds meer techniek krijgen die ook weer nieuwe vragen opwerpen. Waardoor we ook wel weer eens wat meer dierproeven gaan uh, Gaan gebruiken. Maar over het algemeen is vanaf um, zeg de laatste 30 jaar. zijn we toch van 1,6 miljoen naar uh, zo'n 600.000 uh, proefdieren gegaan per jaar. Dus dat is toch een forse afname. Bijna de helft. Uh, zeker. Ja, ja, ja. En, en, en dus dat, zijn, dat is een aantal dieren nu. Um, uh, en dat zijn niet alleen maar apen en ratten, die we net eerder noemden. Hè? Het, zijn, het is een, een wijdverspreid aantal soorten die we uh, gebruiken binnen het uh, biomedisch en uh, wetenschappelijk onderzoek. Ja. En, en hoe doet Nederland het dan vergeleken met het buitenland? Uh, ik denk dat Nederland het op zich heel goed uh, doet. We gebruiken relatief uh, weinig uh, dieren als je het vergelijkt met uh, een uh, groot als Frankrijk of Engeland. Uh, we uh, hebben strenge wetgeving binnen Nederland... Wat natuurlijk ook altijd uh, heel positief is voor dit soort dingen. Bijvoorbeeld dierproeven voor cosmetica, dat is geloof ik hier verboden. Dierproeven voor cosmetica zijn vanaf 1997 al in uh, Nederland verboden. En vanaf 2013 is de bedoeling dat het in de hele Europese gemeenschap verboden wordt. Ja. Want Nederlandse consumenten kopen die spullen natuurlijk nog wel. Ja, het is te koop in de winkels. Ja. Dus dat is. Uh, ik bedoel, wij als Nederland hebben we ervoor gekozen om daar geen uh, onderzoek meer voor toe te staan. Maar elders gebeurt dat kennelijk gewoon wel. Maar elders gebeurt dat, gebeurt dat nog wel, alleen, ik zeg al, vanaf 2013 wordt het binnen de, e, binnen de Europese gemeenschap verboden in principe. Ja, wij hebben geen vat op andere landen, dus dat, dat zal daar misschien nog wel ja. gebeuren. Meneer Langemans, u moet die vraag ongetwijfeld vaak beantwoorden, ook als u op verjaardagsfeestje bent en iemand vraagt, wat, wat, wat doe jij eigenlijk de hele dag, Jan? Uh, uh, dat mensen dan toch iets hebben van, ja, dat is onethisch of zo, en hoe verdedigt u zich dan? Uh, nou, ik... ik, ik... Ik kan uitleggen wat ik doe. Ik vind verdedigen altijd een heel groot woord. Ik, uh, ik ben trots op wat ik doe. Ik denk dat we uh, binnen datgene. Ik, ik zie dat we gewoon heel uh, werken aan hele belangrijke vraagstukken. Dat we daar ook stapje voor stapje uh, vorderingen in maken. Hadden we graag nog sneller gezien, maar zo werkt onderzoek nu eenmaal, duurt lang. En dat we daar dieren voor moeten gebruiken, dat uh, kan ik in ieder geval met uh, trots zeggen dat we dat zo optimaal mogelijk doen. En dat we dat met zeer en zeer veel uh, ...kennis en, en terughoudendheid, terughoudendheid ook uitvoeren. Maar dat het wel datgene wat we doen echt nodig is. En dat kan ik altijd wel uitleggen. U slaapt er wel gewoon van s'nachts? Ik slaap er wel gewoon van. Natuur, natuurlijk, als je dier gebruikt, doet je altijd wel wat. Het, als het je niks meer doet, dan denk ik dat je niet helemaal handig bezig bent. Um, maar ook de, de argumentering waarom we het doen... ...de, de, de ethische vraagstelling daarachter en, en het belang daarvan... Ja, ik slaap wel. Ja. En snapt u dat dierenactivisten u als, als een soort boeman zien? U niet persoonlijk, misschien maar het instituut. Ik kan me voorstellen dat, dat activisten die um, te, echt tegen dierproeven zijn... dat die uh, ons als een soort boeman zien. Ons als onderzoekers in het algemeen. Um, bij het instituut hebben we dan de policy van iedereen mag komen kijken wat we doen. En die, zijn wel, en die is welkom uh, Dus. Uh, een open beleid te voeren, nee. dat is, werkt volgens mij het beste. En, da en dat geeft ook aan dat u niet echt bang voor ze bent? Nee, ik ben, ik ben niet echt bang voor ze, nee. Oh, nee, nee. Uh, is dat ook omdat de dierenactivisten hier in Nederland... niet zo, zo heel uh, activistisch zijn als bijvoorbeeld wel in andere landen? Nou, ik denk dat dat wel meespeelt. We hebben in het verleden natuurlijk wel andere zaken gezien hier in Nederland... maar op dit moment is het uh, uh, relatief rustig. En ik denk dat je veel maar hebt aan het voeren van een uh, dialoog met elkaar... Om te kijken waar kunnen we dingen verbeteren. dan uh, je heel militant tegen elkaar, tegenover elkaar opstellen en uh, niet met elkaar in ja. gesprek gaan. Nou ja, en een wetenschappelijke doorbraak misschien, uh, die, uh, ja, die onnodig maakt om nog lange dieren, uh, dieren te gebruiken voor de proeven. Ja, maar dat, dat, dat is weer, weer een. Uh, dat zou ideaal zijn, maar er kan nooit over één wetenschappelijke doorbraak gesproken worden. Dat is altijd uh, een aantal wetenschappelijke doorbraken, want iedere ziekte en iedere wetenschappelijke vraag is weer anders. Ja. Dus die centrale vraag van ons: kan de wetenschap eigenlijk zonder proefdieren? Daar zegt u van nou nee. En, en de vraag is of dat ooit, ooit zal kunnen. Nou, ik zeg nu nog niet. En we hopen dat door allerlei ontwikkelingen het steeds minder wordt. En wie weet maken wij ooit mee dat het niet meer nodig is, maar ik.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 Dat wilde hij eigenlijk al heel lang, Maarten van Roosendaal... samen met Paul de Munnik een show maken. De voorstelling is op een bijzondere locatie, namelijk in een kerk. En het radiodagboek van Maarten van Roosendaal begint... tijdens de opbouw van de show. Kijk, we zijn nu in de Duif in Amsterdam. Zoals je hoort zijn we hier hard aan het werk... want we zijn nu uh, het geluid aan het maken. En, uh, ik ga hier met Paul de Munnik een maand lang spelen. De Duif kennen mensen misschien omdat uh, Jos Brink hier altijd gepreekt heeft... En hier vanuit ook Graaf is. Meestelijke kerk. En dat krijgen wij gewoon een maand van de Kleine Comedie. De Kleine Comedie verbouwd. Ik wilde een maand met Paul spelen. Toen zei Vivienne, de directeur van de comedie, nou, doe dat nou maar hier. En nou is het ook heel spannend of dit gaat... Uh... Ja, dat kan... Ik zal even uitleggen wat je nu ziet. Je ziet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mensen... Nou, ze zijn nu de stoel aan het neerzetten. Is het ook gewoon reusachtig. Uh, religieus doet dat nog niet zoveel met me, maar dat komt wel als ik ga spelen, denk ik. Ik heb ergens in het ver verleden nog een kerkelijk achtergrond. Dus ik. Uh... Nee, het is voor mij vooral op dit moment gewoon een heel mooi theater. Wat een kerk natuurlijk ook is. Ik bedoel, uh... En wat een leuke uh, samenloop van omstandigheden is, is dat wij een programma gaan spelen waarin we alleen maar dode zangers zingen. Dat programma heet Heim naar de hemel. Ja, dan is dit ook wel de locatie. Dan is dit wel waar het over gaat natuurlijk. Goed, we zijn begonnen. Kijk, dit is gewoon mijn leven. Dit is, dat klinkt heel pathetisch, maar dit is nou gewoon wat mij in leven houdt. Op het moment dat ik speel of zing, dan ben ik... Uh... Dan ben ik onderweg. En de, en de rest is gedoe. En dit is, geen, dit is geen gedoe. En ik word ontzettend blij als ik Paul tegenover me heb. Omdat ik gewoon iedere keer kan luisteren naar wat hij doet. En als wij uh, met z'n tweeën zo gaan spelen, zijn we gewoon twee jochies die... Uh... En spelen is ook gewoon het beste woord ervoor. Het is een zeer kinderachtige aangelegenheid eigenlijk. Alleen dan met serieuze volwassen liederen. Maar, uh... Noos. Het is gewoon zalig om met twee van die vleugels tegenover elkaar te gaan... Uh... We hebben, uh, sorry. Ja, maar... Heb jij mijn piano? Oh, echt waar? Oh. Ik zou zeggen niks meer gaan doen. Kijk, ik speelde piano vanaf mijn vierde, derde of zoiets. Dat ding stond bij ons thuis en dat heeft me altijd gefascineerd. Dus ik ben... Uh, op mijn zevende op pianoles geschopt. En dat vond ik in het begin ook nog wel leuk. Maar ik heb helemaal niks met... Uh, uh, mijn hand Oogcoördinatie is niet helemaal in orde. Kijk, ik kan wel teksten lezen en spelen. Maar dat hele notenschrift... Ik kan het meelezen, gelukkig. Dus ik kan uh, uh, mooie klassieke muziek en zo kan ik meelezen. Ik kan het niet spelen. Omdat ik het vind het vervelend achter een piano wil ik gewoon spelen. En dan staan die noten in de weg. Ik heb een ander soort logica. Dus op mijn negende of zo, dat was ook zo lief... Dan moest ik naar die pianoles, naar meneer Teer. Dat was mijn pianoleraar. En ik kon altijd de eerste negen noten wel, uh, wel leren of zo. En dan ging ik er daarna gewoon zelf wat van maken. En dan dacht ik als kind dat hij niet door had. Dus als ik maar op dat papier zo'n beetje bleef kijken, da kijken... dacht ik dat hij niet door had dat ik heel iets anders speelde. Op een gegeven moment heeft hij mijn ouders gebeld. Met uh, weet je wat, uh, haal hem maar van die lessen af. Van die jongen die speelt wel. Dat is natuurlijk uh, uh, pedagogisch de beste actie uh, ooit geweest. Want daardoor heb ik altijd de plezier in spelen gehouden. Het enige jammere is, is dat ik daardoor dus niet prachtige dingen als Bach kan spelen. Of ik, ik kan alleen spelen wat ik zelf bedenk. Noem het heimwee. Ik noem het heimwee. Nou, dat is eigenlijk wat ik net bedoel. Maarten van Roosendaal is een radiodagboek gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zometeen, de regering is te laconiek over onze veiligheid op internet. We zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Eerst is hier nu onder Wit. Radio 1, het NOS-journaal. De Europese beurzen staan op fors verlies. Dat komt door de Europese schuldensituatie en de vrees voor een nieuwe recessie. De AEX-index in Amsterdam opende ruim 2% lager en stond zojuist op een verlies van een kleine 3%. Ook de andere beurzen in Europa staan op verlies. In Harlingen probeert de brandweer al uren een grote brand in een snoepfabriek onder controle te krijgen. Inwoners van twee dorpjes in de buurt, Midlum en Minnerscha, moeten ramen en deuren gesloten houden. Er worden metingen gedaan om te bepalen of er gevaarlijke stoffen vrijkomen.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 AWB nou, Verkeersinformatie vieles na het ongeluk op de A4... van Amsterdam naar Delft, bij knooppunt Ippenburg, 4 kilometer. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam, bij Delft-Noord, 2 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. Het bedrijf DigiNotar, dat beveiliging verzorgt voor overheidswebsites, werd in juli gekraakt door hackers. De veiligheid van overheidssites kan daardoor niet meer worden gegarandeerd. Dat zei minister Donner afgelopen weekend. Dat betekent dat de gebruiker van overheidssites niet langer de garantie heeft dat hij daadwerkelijk op een site van de overheid zit. Gebruikers kunnen naar verwachting vanaf nu bij het benaderen van de website de melding krijgen... dat de website niet langer betrouwbaar is. Heeft de regering te weinig gedaan om ervoor te zorgen... dat onze gegevens 100% veilig zijn? Is het belang om goed bovenop het digitale proces te zitten onderschat? Of kan je deze incidenten gewoon niet voorkomen? Ik praat erover met onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Goedemiddag, Brenno. Een hele middag. Drie keuzes altijd aan het begin van Stand.nl. Jij ontkomt er ook niet aan. Uh, nee. Hier komen ze. Je mag alleen maar ja of nee op zeggen, hè? Het wordt tijd voor een overheid 2.0, eentje die internet serieus neemt. Ja. De overheid kan de veiligheid op internet nooit 100% garanderen. Ja. Je kunt beter de komende dagen nergens je DigiD-code invullen. Ja. Oké, okay, euh, dan euh, onze stelling en die luidt als volgt. De regering is te laconiek over onze veiligheid op internet. Daar willen we graag van u als luisteraar ook weten wat u ervan vindt. Bent u het ermee eens of oneens bijvoorbeeld? SMS staat naar 7070, 70, kost 50 cent. U kunt gratis bellen, het nummer is 0800 -1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Uh, Brenno de Winter, ook de vraag aan jou, uh, of de stelling eigenlijk. Hè? De regering is te laconiek over onze veiligheid op internet, eens of oneens? Ja, van harte mee eens. Waarom gaat... is dat? Ja, waarom is het een beetje moeilijk aan te geven? Want uh, er zijn toch wel tekenen aan de wand geweest. Denk aan het uh, elektronisch paspoort, het elektronisch patiëntendossier... Uh, de OV-chipkaart um, en dan ja, toch wel de, met enige regelmatig... de overheidswebsites die lek zijn. Uh, bij Webwereld heb ik daar heel veel voorbeelden van beschreven. Iedere keer blijkt gewoon dat ze het onvoldoende serieus nemen. Vorige week riep de, riep de regering nog... ja, de overheidswebsites zijn nog wel te garanderen, er is niets aan de hand... Ja, en dan moet je dus opeens op vrijdagnacht, echt om één uur s'nachts... een persconferentie geven waarin je het tegendeel moet erkennen. Ja, dat is heel pijnlijk. Maar is dat dan inderdaad, want in onze stelling staat het woord laconiek. Is dat het, of is het een centenkwestie? Wat zit erachter? Nou, er is wel laconiek gereageerd. Er werd, er werd een aantal uren voor de persconferentie nog door het CBS gezegd... van nou, als u een alarmbel krijgt van uw webbrowser, negeer die maar. Ja. Ja, dan, dan neem je het gewoon niet serieus. Ja. En daar ben je er niet serieus genoeg mee bezig. En ook de regie die nu wordt vervoer, gevoerd, als ik dat persbericht van vanochtend zie... Ja, dan vraag ik me af, drinkt het überhaupt nog wel door bij ze? Wat moet je nu nog doen om, om dit tussen de oren te krijgen in Den Haag? Want wat, wat bevalt jou niet in die, in die uitspraken? Dan? Nou, Dat, dat... zullen we over de komende tijd wel eens gaan kijken... Of, uh, ja, welke industrieën kunnen worden getroffen door deze problematiek. Nee, de problematiek speelt nu, is nu actueel... en er kan nu een serieuze schade ontstaan... En het kan eigenlijk niet waar wezen dat er tot nu toe... nog niet eens serieus is nagedacht over wat zou er gebeuren als. Ja. Maar, uh, Want dat is eigenlijk de, de boodschap nu hè, vanuit de overheid. We gaan eerst eens inventariseren wat er allemaal aan de hand is. Uh, jij zegt eigenlijk dat is veel te laat. Er is ja. al van alles aan de hand. Ja, in... je, je hoort noodplannen te hebben. Je hoort een plan B te hebben. En, en dat is er dus nu niet. Je hoort na te hebben gedacht over wat als dit, dit soort scenario's zich aandienen. Nou, die plannen liggen er dus niet. Sterker nog, ik kreeg op donderdagavond een e-mail aan hand, eh, in handen van BZK... gericht aan de decentrale overheden. En die hadden, ja, die hadden eigenlijk maar één boodschap. Ga eens kijken wat er aan de hand zou zijn als deze certificaten uitvallen. Ja, dan ben je echt rijkelijk laat. Ja. Nog even naar de, de, de achtergrond daarvan. Uh, Want wat, wat zit daar dan achter? Het kan toch niet alleen maar onderschatting zijn? Nou, amateurisme. Het gewoon nog niet doorhebben dat, dat de digitale wereld zo belangrijk is... dat je een, een, een issue kan krijgen waar de veiligheid van de staat daadwerkelijk in het geding is. Want Donner gaf dus vrijdag een persconferentie. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, dat was best wel een beetje overdreven misschien. Nee, dat was het niet. Dat, dat was het zeker niet. Want als er opeens natuurlijk een tweede of een derde aanval overeenkomt, die wel gericht is op, op Nederlanders... Ja, dan heb je wel een probleem. Ja. Even nog inderdaad naar, naar wat erachter zit. Want echt, sorry hoor, maar heel veel mensen snappen hier natuurlijk ook helemaal niks van. Wat, wat is hier nou precies aan de hand? Nou, het... Hoe groot is het beveiligingsprobleem voor ons, gewone stervelingen? Nou, voor ons gewone stervelingen weten we dus nu niet meer zeker... als je op een website bent, dat je daadwerkelijk op de goede website bent aangeland... tenzij je enige technische kennis hebt. Ja, dat, dat is te onzeker. Ja. En, en wat kan, want dat, dat, hoe zit die Iran-connectie dan precies? Wat, wat kunnen die met die gegevens? Nou, eigenlijk heeft uh, Iran hier helemaal niets mee van doen. In de, zin, in de directe zin, Iran had, um, als de overheid er daadwerkelijk achter zit, maar ja, daar lijkt het wel heel sterk op. Die, die hebben echt zich gericht op het afluisteren van het volk. En ja, internet kent geen grenzen, dus je logt in op een, op een willekeurige computer en, en misbruikt die. En dat is dus toevallig Diginota geweest. Dus het had net zo goed in Duitsland of in, in IJsland of waar dan ook kunnen zijn. Ja. En, en uh, uh, de, de, de, het probleem nu is dat de Nederlandse overheid... met dat bedrijf DigiNota zaken heeft gedaan. En daar zat eigenlijk het probleem, het lek. Ja, nou, die, die zaken gingen wel wat verder. Um, zie zie zo'n certificaat als een soort digitaal paspoort. En als nou maar de uitgever goed wordt vertrouwd... dan is er niets aan de hand. Nou, zij mochten namens de staat der Nederlanden dit soort paspoorten uitgeven. En daar zit het probleem. Ja. En het pijnlijke is natuurlijk ook dat, dat dit een bedrijf is en niet de overheid zelf. Dus we hebben dus een bedrijf gemandateerd dat dus ja, kennelijk er een puinhoop van heeft gemaakt. En ja, wel namens de Staten Nederlanden mag handelen. Ja, dat is behoorlijk eng. En dat is waarschijnlijk ook omdat de kennis bij uh, de overheid zelf niet aanwezig was misschien. Nee, maar ja, aan de andere kant zul je toch wel een ba basale vorm van toezicht moeten houden. En, en wat er nu is gebeurd is niet veel meer dan een eigenlijk erg simpele audit houden... En die audit van PricewaterhouseCoopers heeft gemist... dat in 2009 ook al een hek heeft plaatsgevonden bij dit bedrijf. Kijk aan. Uh, ik geloof dat dat nu intussen allemaal wel teruggedraaid is. Hè? Dat de overheid nu die hele zaak daar in eigen handen heeft genomen. Ja, uh, binnenlandse zaak heeft de regie overgenomen. En dat betekent eigenlijk dat, dat ja, de mensen die daar aan de, ba de baas waren... Ja, men is waarschijnlijk binnengestapt en heeft gezegd... u kunt nu gaan, wij, wij voeren hier de regie. Ja. En dat is iets wat ik nog nooit in mijn leven heb meegemaakt. Maar is dat ook tegelijkertijd dan een garantie dan voor de toekomst? Want ik bedoel, die mensen die het werk daar moeten uitvoeren... die zaten er ook al, euh, laten we zeggen, voordat de overheid daar binnenstapte. Nou, dat is dus nu het pijnlijke. Kijk, er moet dus nu worden weggemigreerd bij dit bedrijf vandaan. En ondertussen zijn de mensen die straks misschien ook nog wel... als onderwerp kunnen zijn van strafrechtelijk onderzoek... die moeten je nu helpen om alles goed in goede banen te leiden. Ja, dat is best ingewikkeld. Ja. Er is nog één element wat ik niet helemaal in snap. Ik snap dat van die overheidswebsites, hè, zoals DigiD... dat je daarmee naar je belastingdienst je, je formulier overmaakt... en zoals als een soort handtekening. Maar ik begrijp dat ook bedrijven als Facebook en Google Plus... En, en Yahoo hierdoor getroffen zijn. Ja, nou, kijk waar deze hek om ging, ging helemaal niet om DigiD. Het ging erom dat de Iraanse overheid tussen Google en uh, de burgers in kon zitten... en op die manier alle communicatie kon afvangen. Nou, die certificaten die dragen de zorg voor dat er goede versleuteling wordt gebruikt. Dus dat het niet af te luisteren is. Maar ja, men versleutelde naar de Iraanse overheid toe. Ja. Ja, en dat, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk. Een, een soort, uh, ja, je kan het vergelijken, bijvoorbeeld met zo'n pinautomaat waar, waar die, waar die oost europeanen waren het geloof ik altijd, Roemenen, Bulgaren, die dat deden, zo'n zo stimding. Ja, dat vind, ik, dat vind ik een leuke parallel inderdaad. Uh, maar dan nu wel gericht op het vangen natuurlijk van, van dissidenten en, en ja. mensen die uh, de overheid onwelgevallig zijn. Dus die Iraanse overheid zit niet zozeer te wachten, wat ik uh, allemaal met mijn vrienden bespreek, via Facebook nee. of wat dan ook. Uh, die, die kijken vooral: oh, meneer Die en die. Die is ooit uit Iran weggevlucht en ja. die zit nu in Nederland. In die, uh... Ja, maar niet, nee, niet zozeer in Nederland. Wat gebeurt er gewoon vanuit Iran uh, naar buiten toe? Ook nog. Kijk dus aan. dus dan, dan, uh, echt op dat niveau gaat het. En misschien wat wel ook interessant is om, om te begrijpen... is dat um, Diginota heeft dus dit lek op 19 juli ontdekt... en ze hebben niets gedaan. En ze hadden toch wel redelijkerwijs moeten realiseren... dat, dat het allemaal vanuit één bron kwam. En uh, als je de lijst met domeinen nu ook ziet die betrokken zijn dan zijn het alleen maar communicatiesites, sites gericht op software... En als derde groep ja, blog, uh, blogs voor ja, dissidenten. Ja. Ik, een tijdje terug was het toch in het nieuws dat juist uh, Iran was gehackt. Wat uh, ja. werd dat de Israëli's erachter zaten of de Amerikanen samen. Uh, nou ja, als ik dit dan anders hoor, dan zijn ze daar helemaal niet zo stom eigenlijk op dit gebied. Nee, misschien moeten we dit dus ook maar eens gaan meenemen: van, van, van dit hele incident. Dat wij Iran niet langer meer moeten onderschatten. Het is, het is duidelijk een land dat, dat technologisch uh, weet waar het over heeft. Het schijnt te werken aan een atoombom, of dat al te hebben. Ja, dat was in ieder geval van het weekend de eerste kerncentrale, geloof ik, die uh, in werking is gezet. Maar goed, dat is, dat is weer een heel ander verhaal. Even nu, want dat was ook een van de keuzes net, hè, van kan het ooit 100% veilig zijn? Nou, kijk, 100% veiligheid kun je niet garanderen. Maar op het moment dat je lek bent en je weet dat je lek bent en je bent onderdeel van het hele vertrouwenssysteem, en daar hebben we het hier over, dan, uh, dan hoor je in te grijpen. De SP wil een parlementair onderzoek. Is dat een goed idee? Ja, heel verstandig. Het is, uh, het is echt symptomatisch bij de overheid... dat beveiligingsproblemen alleen maar onder het tapijt worden geveegd. En uh, ik denk dat het tijd wordt dat we nu eens een keer... gewoon naar de realiteit kijken en ons de vraag gaan stellen... ja, hoe veilig zijn we... En wat kunnen wij beter doen? Ja, jij zit zelf ook in die zaak, want wat betreft de overchipkaart... heb je zelf een aantal dingen eh, ja, dat is natuurlijk naar buiten gebracht. Heel, ja, precies, en ik heb dus een heel veel zwakheden aangetoond... en dan word je dus nu zelf strafrechtelijk aangepakt... Eh, in plaats van dat je een lintje krijgt van... fijn dat u heeft blootgelegd hoe kapot eigenlijk deze overchipkaart is. Ja, nee, dit, dit is de vorm waarop onze overheid eh, ja, omgaat met beveiligingsproblemen. En dat is gewoon heel pijnlijk, want het, het probleem gaat niet weg. Hè? Het probleem blijft, en... Je ziet nu maar weer, elke keer duikt het op op het moment... dat je het echt niet kunt gebruiken. Overheid en ICT gaan niet samen, zei D66-woordvoerder woordvoerder Kees Verhoeven. Nou, ik hoop dat hij uh, juist iemand die van een partij is... die zegt voor uh, de, de kenniseconomie te staan... hoop ik dat hij uh, binnenkort iets anders kan zeggen. Ik denk dat het op zich best wel goed kan. Er zijn ook best wel goede voorbeelden. Er zijn voor uitstrevende gemeenten die, die het goede voorbeeld geven... Dus um, het zou op zich wel kunnen, maar je moet het, de problemen wel serieus gaan nemen. En je moet ze niet onder pas, tapijt vegen. En het is belangrijk, want er zijn landen als, als India en China... die halen ons anders links en rechts in. Pierre Heijn is van de PvdA, Tweede Kamerlid ook. Die vindt dat er een bewindsman speciaal voor de ICT moet komen. Is dat een goed idee? Ja, um, dat, dat vind ik een ongelooflijk goed idee. En natuurlijk zeker als ICT-onderzoeksjournalist. Maar in het algemeen is het zo'n belangrijk onderdeel van de economie geworden... Dat, je krankzin, dat het krankzinnig is dat we dit niet hebben. En, en er is nog een voorstel vanuit de SP-hoek... namelijk dat uh, de mensen, servers, ook bedrijven die door de overheid worden ingezet... voor dit soort grote pc-projecten, uh, dat die ook gescreend moeten worden. Ja, terecht. Maar wie moet het dan doen? Want als die kennis al bij de overheid zelf niet is die kennis is er wel. We hebben bijvoorbeeld de AIVD heeft een afdeling verbindingsbeveiliging. Die gewoon echt hele goede mensen heeft. En die wel degelijk eh, professioneel zijn. Het is in, de, in, in die hoek zit gewoon echt heel erg veel kennis. En het bizarre is ook aan dit verhaal. Dat je dus een dienst als de AVD hebt met heel veel kennis en goed werk. We hebben bij het Korps Landelijke politiediensten Die echt een compliment verdienen hoe snel ze in deze zaak hebben gehandeld. Ook de officier van justitie in deze zaak. Niks anders dan lof. Ja, en dan heb je een dienst als logius van binnenlandse zaken. En die roept dus gewoon eigenlijk niets aan de hand. Mensen vooral doorlopen. En die zeggen gewoon nee, de veiligheid is nog wel gegarandeerd hoor. Om dat dan gewoon later te moeten intrekken. bizar. Um, hier zegt iemand, uh, die reageert op de stelling op onze site... Donner komt ermee naar buiten, dus ik heb oneens gestemd... Uh, dat neemt niet weg dat men te laconiek is geweest. Uh, net als met de beveiliging van bankbiljetten en paspoorten moet je de criminelen altijd een stap voor blijven. Ja, maar, daar kan ik nog wel even iets heel ja. relevants op zeggen. Want het is inderdaad wel mooi dat hij naar buiten is getreden. Uh, maar het is niet dat hij nog een keuze had. De browserleveranciers uh, Google en Mozilla, voorop... maar ook Microsoft was in die richting aan het bewegen die zeiden ook de overheidscertificaten vertrouwen wij niet van dit diginotaar. Ja, en dan kun je tien keer minister van Binnenlandse Zaken zijn... maar als de browsers van de mensen straks alarmbellen gaan geven... dan heb je geen keus dan ingrijpen. Dus ja. um, hij, ja, hij moest wel. Misschien wel te laat zelfs, zeg je eigenlijk. Eigenlijk is dat gewoon te laat. Je had ja. dat meteen moeten zien aankomen. Ze hebben eerst nog druk uitgeoefend op een van de browsermakers... om te voorkomen dat de overheidscertificaten ongeldig zouden worden verklaard... Ja, om dan gewoon een halve week later gewoon eigenlijk onderuit te gaan. Dat is heel pijnlijk. Ja. Um, goed, heb je er vertrouwen in dat ze nu... Uh, uh, ja, goed, eigenlijk zeg je op basis van het persbericht van vanochtend niet... Hè? Nee, dat, ik dat heb ze er nu wat aan gaan doen. Ik heb vertrouwen in het uh, politieonderzoek. Dat lijkt voor te zijn. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar het onderzoek... van dat uh, beveiligingsbedrijf FoxIT. Uh, dat, dat is een heel belangrijk rapport... want dat heeft een cruciale rol in het ingrijpen ook gespeeld... Dus daar heb ik wel vertrouwen in. En nog even, wat is dat precies voor onderzoek? Dat... Nou, Het bedrijf Foxit heeft dus echt alles kunnen analyseren. Dus die hebben op de computers van uh, DigiNota kunnen ja, kijken. Ja. Dus die weten hoe de vork in de stil uh, zit. Dat is een kundig bedrijf. Daar heb ik veel vertrouwen in. Uh, ik heb geen enkel vertrouwen in de regie zoals die op dit moment wordt gevoerd. Nee, en dat rapport van dat volksheid hier, dat moet ook naar buiten gewoon komen? Dat komt vandaag naar buiten als Kijk alles goed gaat. Maar ja, dat zeiden ze vrijdag ook. En uh, dat liep natuurlijk anders. Maar mijn signalen zijn nu wel dat het vandaag echt wel naar buiten komt... Ja. En ja, dan kan het wel eens heel spectaculair worden... hoe fout de boel het allemaal was bij dit bedrijf. Nou goed, in ieder geval zijn de Kamerleden intussen ook wakker geworden... en uh, zal uh, de zaak ongetwijfeld ook daar nog wel een staartje krijgen... In, uh, in het parlement dus. Eerst eens kijken wat onze luisteraars vinden. Jij blijft meeluisteren, ik kom ja. zo meteen graag bij je terug... om die reacties even door te nemen. De stelling dus, de regering is te laconiek... over onze veiligheid op internet. en uh, We zijn benieuwd of u het daar nou mee eens bent of mee oneens. Er is intussendoor bijna 9000 mensen gestemd. Uh, 9000 zeg ik. Duizend <laughs> mensen, 944. 44 om precies te zijn. Ik rond het wel iets, iets te veel naar boven af, geloof ik. 79% is het eens met de stelling 21% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Alstamfiet. Dag, zeg maar. Uh, ik vind inderdaad dat de overheid zeer laconiek is. Ik werk zelf in deze bron, Ik ben ook consultant op het gebied van adviseren van beveiligingsoplossingen. En wat ik heel erg bemerk is dat men absoluut niet goed kan inschatten wat de risico's zijn of men dergelijke omgevingen moet beheren. En uh, budgetten worden eigenlijk alleen maar vrijgemaakt als er iets is gebeurd. Dan heeft men geld voor, om een goede beveiliging uh, te maken, maar het moet altijd eerst gebeuren voordat men uh, eigenlijk bewust is wat de risico's zijn. En ik vind die risico-inschatting een heel zwak punt is bij, uh, bij de overheid. Maar dit is gewoon onkunde, zeg je? Ja. Dus ik, ik bemerk, of ik nu bij wat voor instantie ik kom, uh, hoog tot laag, uh, men heeft te weinig voldoende kennis om het in te schatten. Er zijn wel uh, op technisch niveau, hè, waar u uh, medepraten het over hebt, die het uh, best wel begrijpen, maar die uh, worden eigenlijk niet gevonden door de mensen die daar uh, verantwoordelijk voor zijn. En uh, ja, dat, dat, dat herken ik gewoon. Dit, dit is... Ik zou er ook helemaal niet raar van te kijken. Ja. Dit, uh... Je zou dus inderdaad, want dat is ook een van de partijen die dat voorstelt, hè? gewoon in het kabinet iemand moeten hebben. die gewoon hier uh, heel goed in thuis is en die dit onder zijn hoede neemt. Ja, absoluut. En ook een team van mensen om je heen hebben. die direct, uh, laat ik zeggen, uh, leveranciers die oplossingen kunnen bieden. Uh, ook die materie goed begrijpen. En een echt absoluut een, be een vast budget voor staat dat ja. beveiliging niet meer een. Uh, ja, zeg een, een, een, een leuk iets is, maar een vereiste is... om, uh, om dit soort gegevens ja. te beveiligen. Dankjewel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Blitz Rotterdam. Ik wilde even aandragen wat hier zijdings mee te maken heeft. Ik kreeg vorige maand een brief van de Belastingdienst. En daarin werd uh, mij medegedeeld... dat ik vanaf 2012 verplicht ben... om mijn aangifte omzetbelasting... Uh, met internet te doen. Ik kan niet meer op papier. Ik mag niet meer op papier, nee. En ik heb dat tientallen jaren zo gedaan. Ja. En dus de overheid die dwingt er ook zijn burgers... Wat, ik weet ik geloof het bij particulieren nog niet het geval is, maar in ieder geval bij, bij mensen die dan uh, zakelijke klant zijn bij de belastingdienst, ja. om die, uh, die aangifte dus digitaal te doen. Ja. Ja. Nou, het wordt in ieder geval voor de burgers aangeprezen van doe het vooral. Het is makkelijk en snel en zo. Uh, maar goed, er zitten dus ja, allerlei in. Het kan dus makkelijk en snel zijn, uh, los van die beveiliging die nu ter sprake komt. Maar ik vind het ook al raar, en ik ben benieuwd hoe uw gast daarover denkt, hoe hij is in het digitale domein helemaal bij vergeven, wat hij ervan vindt dat mensen ertoe gedwongen worden. Ja. Gaan we doen. Uh, gaan we doorspelen aan Brenner de Winter. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, Goedemiddag. Uh, goeiedag. Ja, ik wou ook reageren. Ik ben... Uh... ...van mening dat de overheid op de centen let. Het moet allemaal zo goedkoop, is weer uitbesteed aan een bedrijf. En uh, ik dacht ergens informatie gelezen te hebben... ...dat in Amerika de overheidsdiensten op een aparte internet zitten. En uh, waarom kan dat niet Europees, als we het toch over Europa hebben... ...dat alle overheden uh, op een Europese aparte internet zitten... ...van overheidsdiensten. En dat die dus uh, uh, dat doen... Alles is te veel op één kaart gezet van DigiNota. En dan nou krijg je de poppen aan het dansen. En uh, iedereen zit op internet. Ik bedoel, nu is het Iran. Misschien uh, kijken de Chinezen lang mee. Of uh, ja. de Indiërs. Het en, is uh, en dat heeft te maken met... Omdat het uitbesteed is. Het moet zo goedkoop mogelijk zijn. En, uh, en nou krijg je de problemen. Krijg je ja. poppen aan de dansen. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo? Ja, ik wou graag iets anders vertellen. Ik heb namelijk zelf bij de overheid gewerkt. En ik hoorde het woord amateurisme vallen. Ja. Nou, dat komt omdat de regering gewoon te weinig salaris betaalt... voor zulke diehard's vanwege die eeuwige schalen waar je in zit. Ah. Dat is de zogenaamde tweede garnituur die dan solliciteert. De ambtenaren moeten gewoon wat omhoog, zegt u eigenlijk. Verzien wordt in ieder geval... Als je met, ik weet niet hoeveel diploma's, toch in de tweede garnituur komt, dan ga je niet bij de overheid werken. Ja. U zegt de mensen die hier echt goed in zijn, in die ICT, die gaan lekker in het bedrijfsleven werken. Ja, want dan dat kunnen daar ze zo meer verdienen. Ja. En dan zeg je: van, Ga dan ergens anders werken? Maar ik vond werk gewoon leuk. En eventuele bonussen, die gaan alleen naar de bazen, niet naar de hoogleraren. Ja, want ja, die maar, verdienen ook da, niet zoveel. Maar dat is overal zo, mevrouw, kan ik u verzekeren. Dat is inderdaad overal <laughs> zo bij de overheid. Ja. Nog even terug naar de kwestie, want hebt u dat, snapt u het u een beetje eigenlijk? Want ik moet eerlijk zeggen, ik snapte er in het begin helemaal, helemaal niks van. Ja, ik snapte het wel. Oh, u wel? Ja, maar ja, het, ik vind dus op dat woord amateurisme. Ja, dat, ja. dat blijft in mijn hoofd halen. Maar halen. maakt u zich nu zorgen bijvoorbeeld over, als u, u moet, ik weet niet, moet u wel eens met DigiD iets uh, accorderen? Uh, nou, daar heb ik alleen mijn belastingen en dat heb ik al jaren... want de meneer zei van, ik snap het niet, dan moet je gewoon even laten doen... door een belastingambtenaar. Ja, maar dan en, nog. Dan gaat, die digid is inderdaad vreselijk makkelijk voor belastingen. Hmm. Gaat veel gauwer. Maar u, maakt zich daar maar u maakt zich daar geen zorgen over? Ik maak me er geen zorgen over, nee. nee. Oké, okay, dank u wel voor het bellen, mevrouw. Joep. Dag. Joep. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Leo Zaaien, Lelysbert. Dag, Leo. Um, in mijn ogen is de overheid daarin laks, arrogant en nalatig... en ze tonen slecht bestuur als ze als, als in Nederland de arrogantie hebben... om te denken dat ze de boel beter kunnen beveiligen dan in Amerika... nou heb ik het helemaal niet op Amerika... maar dat hackers in het Pentagon en in het Witte Huis komen... nou, wat verbeelden ze zich hier dan wel in? Ja. ja, inderdaad, want dat is natuurlijk waar. De CIA is geloof ik zelfs gehackt... en nou ja, we hebben pas dat met Sony gehad... met, een of andere, met die Playstation gedoe. Ja, dat zijn toch geen domme jongens, denk ik. Nee, nee U hebt gelijk... En dan, en, dan, en dan kan ik inderdaad die mevrouw van net ondersteunen... van uh, die mensen die daarvoor aangesteld worden betalen een beetje dikke salaris. Ja. U zegt eigenlijk van, uh, het is een illusie om te denken... dat uh, ook zelfs voor de overheid om, om alles potdicht te houden. Ja, en dan durf ik wel te zeggen juist de overheid. Ja. Oké, okay, duidelijk wat u vindt. Dank u wel voor het bellen. Prima. Dag, uh, dat waren wat belletjes over die stelling. Dus de regering is te lakoniek over onze veiligheid op internet. We gaan snel terug naar uh, Breno de Winter. Al was het alleen maar omdat er ook een paar uh, vragen en opmerkingen zijn gemaakt, waar ik natuurlijk ook helemaal niks van over weet, maar hij wel. Uh, Breno, laten we beginnen met dat, uh, dat verhaal van Amerika. De overheidsdienst op een apart internet. Klopt dat? Nou, voor een aantal zaken is dat wel zo, maar de Amerikaanse overheid laat ook hele grote steken vallen en uh, hebben ook te veel, um, zeg maar wel op internet zitten, rechtstreeks. Je moet echt heel serieus gaan afvragen bij per dienst van... ja, hoort dit op internet thuis? Bijvoorbeeld het aangeven via, uh, van je belastingpapieren. Nou, dat, dat, daar is dus wel wat voor te zeggen. Want ja, je zult toch met de burger moeten communiceren. Dan hoort dat inderdaad op een publiek net thuis... Maar ja, op het moment dat het bijvoorbeeld gaat, zoals in Amerika zelfs. Het, het aansturen van verkeerslichten in, in sommige situaties dat wel eens gebeurt, ja, dat kan dus niet. Dat als iemand daar achter zou kunnen komen, dan zou je de vreses nou ja, kunnen voeren. Er zijn, er zijn voorbeelden dat, dat er meer ook mechanische processen worden bestuurd um, met computers via internet. Ja, je moet je echt afvragen of dat een wenselijke ontwikkeling is. En de gedachte dat je een vertrouwd netwerk, en dat hebben we trouwens ook, hè, we hebben de Haagse Ring in uh, Nederland. Um, Wat is dat precies? Ja, dat is zeg maar een netwerk voor de overheid en overheden onderling. En dat, uh, ja, dat is zeg maar vertrouwde communicatie. En dat gaat via een eigen netwerk, een eigen ring. Dus, dus het is er. Ja. Uh, maar ook daar speelt, spelen nu wel dit soort diginota vragen ook. Dus, dus dat probleem blijft wel. Ja. Maar je moet wel heel voorzichtig en terughoudend zijn... met uh, overal maar technologie op in te zetten en alles maar aan het wow. internet te koppelen. Wat veel mensen zeggen is toch een centen Het uh, ja. Amateurisme, het woord is inderdaad gevallen. En die mevrouw zei ook van ja, je moet eigenlijk die ambtenaren uh, veel meer betalen. Want die gaan nu allemaal naar het bedrijfsleven om daar hun uh, zakken te vullen. Nou ja, er zijn natuurlijk voorbeelden bekend uh, bij, bij Logius en bij, bij VTS Poen, de politie in Nederland. Uh, daar lopen een ongelooflijke bak mensen aan inhuur rond. En dat doen ze omdat de overheid toch niet beter betaalt. Dus daar is, daar, dat is op zich wel een heel sterk argument. En B-garnituur, dat weet ik niet... want ik ken ook een heleboel goede ambtenaren... Die, die echt gewoon serieus goed werk doen. En heel veel mensen doen dat ook om, gewoon... omdat ze het hart op de juiste plaats hebben zitten... Ja. Maar in ieder geval, je zult ze wel gewoon marktconform moeten betalen. En dat gebeurt nu onvoldoende. Eigenlijk moet de overheid misschien gewoon eens een advertentie zetten... voor wiskits, uh, van nou, wil je wat ervaring opdoen? <lacht> een aardig uh, centje bijverdienen, kom bij de overheid werken. Want, uh, ja, nee, maar die wiskits, de, de goede wiskits en de hackertjes, um, die worden het nog steeds gewoon als, als vijand... Um, Gezien. Wat, wat nog steeds het probleem is en blijft, is dat men het niet serieus neemt. En dat men de mensen die waarschuwt, elke keer gewoon belachelijk maakt. En dat moet misschien maar eens een keer gaan stoppen. Ja. We wachten op dat uh, rapport. Uh, dat komt vanmiddag, zeg jij. Of hoop jij eigenlijk in ieder geval? Ja, daar hoop ik van harte op. Ja. En daar, daar zou dan wat meer over duidelijk worden. En uh, jij spoort eigenlijk ook minister Donner, hoewel hij die, die persconferentie goed deed volgens mij, aan om, uh, um, om, om snel maatregelen te nemen en niet eerst nog eens een heel uitgebreid onderzoek te gaan doen. Nou, ik ken, natuurlijk moet er uitgebreid onderzoek uh, um, zijn. Hè. Laten we daar ook even heel helder over zijn. Maar je moet zorgen dat je heel snel de impact duidelijk krijgt... en daar echt supersnel op acteert. En wat de overheid nu gewoon onvoldoende uh, kan, is communiceren. Goed communiceren. Ja. Uh, dank dat je uh, even meedeed in Stand.nl. Brenno de Winter, onderzoeksjournalist. Kijk, kijk nog even naar de site voor de laatste... Of is die nou gehackt? Nee, nee toch niet. De regering is te lakoniek of flauw hè, was dit... Iran, denk ik. Ja, de regering is te laconiek over onze veiligheid op internet. 80% eens, 20% oneens, weinig veranderd in de percentages. Wel het aantal stemmers, want dat loopt nu richting 1100. Elsbeth, voor ja. de onderwerpen voor dit is de dag. Inderdaad. Wij gaan eens even praten met iemand die de man die het concert verstoorde... in het concertgebouw afgelopen zaterdag, die kent hem heel goed. Is iemand van een inloophuis in Amsterdam. Dus we willen wel eens wat meer weten over deze verstoorder. En verder gaan we het hebben over iemand, met iemand die spelletjes ontwikkelt... Adi Golat, onder andere Rummy Cup, geeft hij uit. Aha, kijk aan. Zometeen na tweeën, dus dit is de dag. Elsbeth Groetelijke, Jeroen Snel, samen. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.